Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Het hulpconvooi dat onderweg is van Rusland naar Oekraïne... komt het land niet in. De Oekraïnse regering houdt de vrachtwagens bij de grens tegen... zegt een woordvoerder. Eerst moet het Rode Kruis de lading kunnen controleren. Vanochtend vertrokken 280 vrachtwagens met hulpgoederen uit Rusland. Ook de NAVO vertrouwt het niet en denkt dat het convooi... een dekmantel is voor een Russische invasie in Oekraïne. Minister Opstelte veroordeelt de ongeregeldheden in de Haagse Schilderswijk tijdens de anti-IS-demonstratie van afgelopen zondag. Hij noemt de openlijke geweldpleging en opruiing onaanvaardbaar. De demonstratie werd georganiseerd door mensen uit het rechtsradicale milieu. Tegendemonstranten, vooral islamitische jongeren, gooiden met stenen naar de politie en belaagde journalisten. Zes mensen werden gearresteerd. Volgens Opstelten is vrijheid van demonstratie een groot goed... maar mag dat nooit leiden tot haatzaaien, discriminatie en geweld. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... dringt aan op een internationaal onderzoek naar de dood van 1150 demonstranten... vorig jaar in Egypte. Volgens de organisatie is de Egyptische regering daarvoor verantwoordelijk. De demonstranten waren lid van de moslimbroederschap... In juli vorig jaar werd president Morsi door het leger afgezet. De huidige president Sisi was toen legerleider en minister van Defensie. Op de luchthaven van München is een Nederlander opgepakt... die wordt verdacht van drugshandel. De Duitse politie hield de man van 45 zondagavond aan. De Turkse autoriteiten hadden een internationaal arrestatiebevel... tegen de man van Turkse afkomst uitgevaardigd. Hij zou achter een groot heroïnetransport in Turkije hebben gezeten. De Nederlander is gisteren voorgeleid aan de rechtercommissaris. Turkije wil dat hij wordt uitgeleverd. Het weer verspreidt over het land trekken een paar buien, lokaal met onweer. In de kustgebieden wordt het wat droger. Verder overal geregeld zon. Het wordt 19 tot 21 graden. De komende dagen verandert er weinig. Dit was het... ...te van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen... ...en de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Kom eens langs de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZfM. Z -M -M. Met nu ZfM luncht. Het is één uur luisteraars, dus. <lacht> Huy, boerderij, boerderij, boerderij, boerder, boerder, boerderij. De grote gaan we nog even op met die, die stommeliedjes liedjes. Het slaat helemaal nergens op. Laten we nog eventjes, wij zijn morgen gekomen op de boerderij van boerderij, boerderij, boerderij ja. Keuterleut. En boerderij Keuterleut, boer die heeft ons dus even toegestaan... dat wij dus even voor de radio hier de koeien gaan melken. Uh, nou De Groot, ik zou zeggen, als jij nou eens eerst demonstreert... Uh, de allerwetse manier van het koeienmelken... Wat sta je nou te doen, gek? Wat doe je dat van? Wat een gek, hè? Oh. Staat aan een staart te zwengelen. Zo melk je toch geen koe, man? Oh. Zo melk je toch geen koe? Wat een gek, hè? Eh, je moet gewoon aan eh, die spien scharren. Oh, gewoon. Ja. Eh, be, be, bewerk nou even die juier. Oh, ja, ja. Hé, hey dik deze heeft maar één spien. Wat een gek, hè? Wat een hoen, hè? He? Deze heeft maar één spien. Dat is een oh. stiergek. Je moet ook die koe daar, pak nou die koe en dan gewoon aan die uier, jorren, van hem. Wat een oh, ja, Heel eenvoudig. Nou, gaat het nou? Waar zit de uier, Dick? Waar zit de uier, Dick? Waar zit de uiër, De uier, die zitten op dezelfde plaats als waar bij jou je hersen zitten. Gek, daar zit bij die koe's uier. Wat een oen, hè? Nou, luisteraars, let even niet op, let u even op mij. De Groot, als jij nou aan die koe daar gaat zitten sjorren, dan behandel ik die. Het is heel eenvoudig, luisteraars. Je pakt gewoon die spen beet. En nou is het knepen en ...erzen En knepen en ...erzen En knepen en ...erzen en, en, en knepen. Oh, dat loopt vol, hè. Ja, je zo'n hele emmer vol hebt je wel even bezig natuurlijk. Maar op de duur, dan heb je toch je emmertje vol. Er gaat het, te Groot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 wat een gek, hè? die gek heb ze helemaal vol met melk. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Heb je de uierlek geprikt? Nee, nou, ik, ik, ik was eerst een tijdje bezig. Ja, ging niet natuurlijk. Nee, eerst ging het niet. Nee, helemaal nee, niet. niet. Maar toen draait die koes je kop om en die zegt... hou jij je handen nou stil, dan wip ik wel op en neer. Dik voor elkaar, actueel. Ben Zine. Hallo Ben. Hallo Ben. Hallo. Hallo Ben, kom maar, maar in. Je bent in de uitzending. Hallo. Hallo Ben. Ik voel me. Dik voor elkaar actueel. Margarine. Kom maar, maar in, Marga. Hallo. Marga, je bent in de uitzending. Hallo. Dik voor elkaar actueel, Druk Twaar. Maar gelijk door naar de volgende. Dik voor elkaar actueel, Kees Hond. Hallo Kees. Kees, kom maar in met je bericht. Kom maar Kees, je bent live in de uitzending. Denk een beetje om je woorden. voor mekaar, actueel. Jan Jurk. Hallo Jan. Hallo Jan. Hallo Jan, kom er maar in. Jan is niet. Nou, oh, geen contact. Luisteraars, dit was dan weer. Dik voor mekaar, actueel. Berichten voor... Berichten voor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 Als hij dan nu aan de microfoon komt, dan komt hier allereerst zijn moeder. Ga nu graag, mevrouw, u kunt hier praten. Ja. Hallo uh, uh, Jan. Hallo Hallo Jan. Jan. Hallo Jan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 Wat is het leven fijn luisteraars als de zon schuit. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Goedemiddag. Aan u allen en uh, straks natuurlijk rond de klok van half twee... weer het uh, regionale nieuws uh, het weerbericht gaan we ook nog weer een keer doen. En uh, waarschijnlijk ook nog een oproepje. Als er tenminste oproepjes zijn vandaag, dan moeten we straks even afwachten. Dolly gaat ons straks uh, daarover uh, van alles vertellen. Zo is het maar net. Uh, aankomende vrijdag dus. Op de Breestraat in Beverwijk. na acht uur. Niemand minder dan jacques Loos van de Disneyman's Band. En wie weet, gaat hij deze ook wel zingen? Ja, dat was de Dizzy Man's Band. Sjaak Loes in de hoofdrol en Sjaak gaat met ons zingen... samen met de ruud Band op de Breestraat in Beverwijk. Dat begint allemaal om acht uur s'avonds... en Sjaak zal wat later op de avond zijn acteur de prestaties geven. Overleden Rob Robin Williams, acteur. En daar is Amerika erg van onder de indruk. Ze zijn allemaal erg geschrokken. De man, uh, 63 jaar oud, heeft waarschijnlijk zelfmoord uh, gepleegd. Robin Williams geldt niet voor Robbie Williams... dat hij dat niet uh, door elkaar uh, uh, had. Want dat zou wel ontzettend stom zijn. Something stupid zou dat zijn. En dat zingt hij zo lekker met Nicole Kidman.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 Your perfume fills my head The stars get red and all U luistert altijd nog naar ZFM Zandvoort. Het is uh, Zandvoort lunch. Leuk dat je luistert. Geldt niet alleen voor mij, geldt ook voor Dolly. Hè? Do, toch? Ja, ik vind het heel leuk dat u luistert. Tuurlijk. Ja. <laughs> als, als niemand luistert, kunnen we wel naar huis gaan, Dan toch? kunnen we wel naar huis gaan. Ja. Zeg, luister, uh, ja. uh, zijn er nog oproepjes vandaag? Dat, uh... Nee, we hebben geen oproepje binnengekregen. Nog niet, nou, luister Weet dat, je nog dat ik een uh, oproepje had gedaan voor dat kettingtje? Ja, we hebben hem teruggevonden. Echt waar? Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is toch niet te vergeven. Ik, ik ben toch gaan varen van de week? Ja. Hij ja, lag nog gewoon op de boot. Oké. Okay. Ja. <laughs> nou, dan zat je dus niet in de boot... En tegelijk ja. ook weer wel in de boot. Ja, ja, ja. toch een beetje wel. Ja, ja. Ja, ja, nee. Maar mocht u dus iets kwijt zijn, laat het ons weten. Dan doen we een oproepje. Ja. Hè? En je ziet het alleen al, het zeggen, dat helpt al met vinden. Ja, nou, dat doen we ja. graag hier. U mag het live op de radio vertellen natuurlijk, via de telefoon. Maar Uiteraard. u mag ook gewoon een berichtje sturen en dan gaan wij het vertellen. Ja, zo is het toch. Als de poes is weggelopen of de hond niet lekker is. of het ja, ja, maakt ja, allemaal ja. niks uit. Dan doen we gewoon even de conga ondertussen. Come shake your body, baby. Do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that we hebben haar speciaal voor u vanmiddag ingehuurd. Gloria Estefan. Nou, ze had tijd. Ze is even langsgekomen. Ze heeft de Miami Soundmachine ook nog meegebracht hier in de studio. Het is een volle boel hier. Dat komt natuurlijk omdat ik hier zit met mijn dikke buik.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 Vooral in Hoorn, Blaricum en Beverwijk zal het overgrote deel van de agrarische bebouwing in 2030 leeg staan. Onderzoekers verwachten dat in de hele provincie in 2030 zo'n 2.900.000 vierkante meter, oftewel 26,2 procent, leeg zal komen te staan, blijkt uit het onderzoek. Dat is iets meer dan het landelijke gemiddelde. Nieuwe bestemming is moeilijk. Volgens de Wageningen Universiteit is deze dreigende leegstand te verklaren... door het feit dat veel boeren in de jaren zeventig aan schaalvergroting hebben gedaan. De universiteit verwacht dat de komende jaren zo'n 24.000 boeren zullen stoppen met hun werkzaamheden. En daardoor blijft hun vastgoed leeg achter op het platteland. De mis in de Beverwijkse Agatha-kerk vroeg een parochiaan onlangs aan pastoor Putman... of hij wel eens op de kermis in een booster was geweest. Voor nog geen 100 euro reageerde hij, zo meldt dichtbij. Aan het einde van de mis wachtte de pastoor een onaangename verrassing. Zijn opmerking was namelijk niet tegen Dovermans oren gericht... en met een brede grijns werd de kerkgangers medegedeeld... dat de pastoor voor 101 euro de lucht in zou gaan... De pastoor trok even wit weg, maar de actie gaat door. Iedereen kan tot komende zondag een donatie doen. Bij 101 euro of meer gaat de pastoor vliegen. En zondag is een toepasselijke dag, want de parochie viert dan Maria ten ophemelneming in de kerk. De pastoor zal het geld niet zelf houden, maar het doneren aan de Franciscanen in Syrië. Vanaf morgen 13 augustus is er gedurende vier dagen weer volop jazz in Haarlem. Om vijf uur morgenmiddag opent burgemeester Schneiders van Haarlem het festival. De muzikale aftrap is voor Emmy Perez gevolgd door Niels Scheuzenbroek. Informatie over de jazzdagen kunt u vinden op www.haarlemjazzandmore.nl en deze week zal u meer informatie krijgen... tijdens de programma's van Zandvoort Lunch... over het Jazz Festival. En zeker grote namen zijn te verwachten. Onder andere Oletta Adams. En ik weet niet of u in het begin van het programma er al bij was. Maar collega Charles liet een liedje horen... en vroeg zich af of de mensen zouden weten wie dit zingt. Nou, dat was dus Oletta Adams die dat liedje ingezongen heeft. En nou, zij staat... In het Halems Jazz Festival en dat is op uh, zaterdagavond op de Nieuwe Kerksplein om 10 uur. Oletta Adams uit de USA met haar jazz orchestra van het Concertgebouw. Op het festivalterrein van Dutch Valley, het muziekfestival met Nederlandse ex in Recreatiegebied Sparenwoude... is afgelopen weekend een man mishandeld.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 en laat weten het naar te vinden voor de man. Volgens Rob Bout van organisator UDC Events... was het festival met 95 ex en 40.000 bezoekers een buitengewoon succes. De volgende editie van het festival is op 8 augustus 2015. Voor het tweede jaar op rij werken de Kennemer Duin Campings... samen met de Cultuurschool... Deze succesvolle samenwerking is ontstaan toen de Kennemer Duin Campings op zoek was... naar een partij die op Camping Geversduin met kinderen en natuur goede knutsels kon maken. In Zandvoort gebeurt dit nu ook bij Camping De Lakens. Zes weken lang, elke week een ander thema, elke week een andere kunstenaar. Iedere camping heeft zijn eigen visie, dus niet elke kunstenaar komt op elke camping... Het werk en de werkwijze van de kunstenaar past bij de camping... waar hij of zij een week lang met de kinderen en volwassenen... tijdens een gezinsactiviteit aan de slag gaat. Geen week is dus hetzelfde en alles is onder begeleiding... van een professionele kunstenaar. Deze week is de laatste week dat de cultuurschool dit jaar op de camping actief is. Ze hebben voor enorm veel inspiratie gezorgd... en brainstormsessies voor volgend jaar zijn al in gang gezet...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 Het festivalterrein wordt van 11 uur s ochtends tot 21 uur s avonds bekleed door diverse foodtrucks, marktkramen, lezingen, workshops en straatmuzikanten. De kinderen zullen zich op en top vermaken met activiteiten zoals vegan schminken, een springkussen en diverse workshops. Kortom, een dag voor de gehele familie, vol educatie, vermaak en plezier.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 Ja, een prachtig nummer gezongen natuurlijk door... Uh, uh, vader en dochter, net King Cole en, uh, en samen met Natalie Cole. Nou, uh, de, als ik de man hoor zingen, dan is het net King Cole, doel toch? Het, het, het is hem net. Het is hem net, joh. Ja. Maar uh, ja, een prachtig <laughs> nummer en uh, ja, daar hou ik van, van dit soort muziek. Ah, en, kan, fantastisch, toch? Kan er gewoon niks aan doen. De, de, de lucht begint een beetje op te klaren. Ja. Dus uh, dan maar een liedje van Gilbert L. Sullivan. En dat heet dan weer Claire... Ja, ik denk de lucht klaart ook Claire en zo. Ja. Clear. <laughs> Claire, the moment I met you, I swear I felt as if something somewhere had happened to me which I couldn't see And then. The moment I met you again, I knew in my heart friends. It had to be so. It couldn't be, no, but try. As hard as I might do, I don't know why. And you get to me in a way I can't describe. Words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say. To me, I'm more than a child. For all to compare That moment is you In all that you do But why? In spite of our age Difference Do I cry Each time I leave you I feel like a die. Nothing means more to me Than hearing you say I'm going to marry you Well, you marry me Oh, hooray, oh, Claire Dat is nog een, een jong type die Claire. Ja. <laughs> Gilbert oost was dit uh, in de studio inmiddels ook uh, gearriveerd. live hij jawel. Ik zeg altijd, uh, beter een, een goede van Buringen dan een verre vriend. Huh? Ja. <laughs> Ik schud ze zo uit ze buiten. Ik hè? schud ze, ik verzin ze waar <laughs> zo, je bij staat. Zo, zo, Roy van Buringen, natuurlijk een oud-gediende van, uh, van ZFM Zandvoort. Welkom aan deze tafel, Roy. Ja, een tijd geleden. Ja, zeker. Heel een tijd ze terug. Geleden, ja, ja, ja, leuk ja. dat je er weer eens bent. Ja, want, want heb jij wel in de nieuwe studio al gepresenteerd? Of zat je ja, altijd... Eén uh, keer. Eén keer. Ik heb um, één keer techniek nog gedaan. Ja, en ook een keertje een uh, jongerenprogramma gemaakt uh, speciaal voor Pluspunt. Dus uh, dat was ook in deze studio. Was toen even wennen, maar uh, ja. Was en wel wat, een... wat, wat, wat, wat vind je ervan? Want je zat altijd op het gasthuisplein. Hè? Ja, ik ik vind het een geweldige studio geworden, heel erg mooi. En uh, ik denk dat de CFM daardoor het afgelopen jaar heel erg vooruit is gegaan. Mm -hmm. en, uh, die boosten die, uh, hebben ze wel verdiend, vind ik. Nou, leuk. Ze zeker ja. weten. Namens dat... CFM, hartelijk dank. Hartelijk, hartelijk. hartelijk. hartelijk dank. Hey, maar wat heb jij, wat heb jij nou allemaal in je kofferbak zitten, jongen? Dat is... ja, heel, heel, veel, heel, veel trucjes, heel veel trucjes. Ik doe hem open en uh, er komt van alles de uit. Rolt van alles er van, rolt alles, uit. Rolt van, uit. van alles, ja. alles uit. Vertel, vertel. de ja. klep borrelt van creativiteit. Nou, zoals heel Sands moet ja. weten, organiseer ik al uh, nu drie jaar uh, de kofferbak verkopen op het Gasthuisplein. Ja. En uh, met de tevredenheid, de eerste jaren was even wennen natuurlijk. En uh, dat hebben we het maar één keer gedaan toen. Er, kwam Het tweede jaar deden we het twee keer, maar dit jaar uh, eigenlijk vijf keer: één keer bij Centerparks en vier keer op het Gasthuisplein. Um, maar, maar, maar, maar, maar ik kan vertellen dat het uh, niet vier keer op het Gasthuisplein is, uh, maar uh, vanaf uh, ja, ik kan vertellen dat de uh, 14 uh, september uh, een extra verkopen uh, gaat komen. Ja. Op het uh, Gasthuisplein. Omdat het gewoon een denderend uh, succes is. Ik uh, zit nu al vol uh, bijna voor de 31 augustus. Dan is de volgende. Uh, en um, ja, 14 augustus. Of uh, september. Uh, is dan de, de tweede die er uh, gaat komen. En uh, dat is dan de extra kofferbakverkoop. En 20 september. Hebben wij uh, de gewone normale die gepland stond. Goh, en wat moeten de mensen precies doen om daar aan deel te kunnen nemen? Hoe werkt dat precies? Nou, mensen kunnen zich opgeven via onze website www.onair-events.nl En daar staat aan de rechterkant staat daar een, een, pla, een, een poster waar mensen op kunnen klikken. En dan kunnen ze daar alle informatie over vinden over de kofferbakverkoop wat de regeltjes zijn. Want daar zitten natuurlijk ook wat regeltjes aan, aan verbonden. Maar daar kunnen ze zich ook dan inschrijven. En dan hebben wij diverse plekken. Je kinderen... Of volwassenen kunnen ook gewoon een plekje huren, die is wel wat kleiner. Maar voor een kleed die is dan 7,50. Uh, we hebben een auto, uh, normaal, dus een normale, redelijk normale auto. Niet, oh, een -auto ja, gewoon een personenauto. Gewoon een personenauto voor uh, 12,50. En een auto XL 15 euro. Dus dat is een uh, stationwagen bijvoorbeeld. Ja. En een, een, een, je kan ook met een bus komen. Ja. Dat kan je vanaf een ja, combootje zien. Uh, dit, dat is 20 euro. En dan heb je ook wel een redelijk grote, de plek. grote, grote plek inderdaad. Ja. En als mensen geen internet hebben, Roy... hoe kunnen ze dan uh, de, de organisatie benaderen voor dat, een plekje? Dat kan via www.onair... Oh, sorry. Ja, nee, de als internet. ze geen internet hebben. <laughs> Die is wel <laughs> erg leuk. Dat kan via mijn 06. Uh, dat is 06-19-42-70-70. Ik ga ja. nog één keer herhalen. Ja. Pak u gauw potlood papier. Heel snel, ja. snel, snel, snel. Snel, snel, nu, snel, nu, snel. Nu. nu, Ja, daar komt ie. <laughs> Dat is uh, 06 19 42 7070. -70. En uh, dan krijgt u mij aan telefoon. En dan uh, ben ik, uh, ja, dan kan u gewoon vragen stellen, maar u kan u ook inschrijven. En anders kunt u even binnenlopen bij het wapen van Zandvoort. En uh, hij schrijft het even voor u op een veeltje. En dan komt het ook helemaal goed. Nee, hey, maar je bent niet alleen met, met die kofferbak, uh, Mark B. Durkens weer. Je hebt, je hebt je eigen eventbureau, hè? Toch? Ja, dat klopt. Dat klopt. En, en uh, wat vind je nou het allerleukste om te doen? Want je, je organiseert ook talentenjachten en dat zie ik wel eens voorbij komen. En, en uh, ja. wat doe je zo allemaal met, uh, met dat bureau? Nou, ik doe eigenlijk alles wat met, uh, met entertainment te maken heeft. Dus uh, we verhuren artiesten, maar uh, we organiseren ook eigen evenementen en bedenken ook eigen evenementen. En dat, dat gedeelte vind ik het leukst. Ja, oké. Okay, dus heel creatief. Ja, inderdaad. Bijzonder. Nou Roy, hartelijk dank voor je, voor je informatie namens alle luisteraars van ZFM Zandvoort. Nou super, dank jullie wel voor het. En of je nou oud bent of jong bent, dat maakt allemaal niks uit. Luister maar. Want de kofferbak maakt je ze gewoon ook voor de jongens, toch?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 some Ja, dat allemaal na aanleiding van hun tour door Europa... Cliff Richard en zijn Shadows met de Young Ones helemaal opgefrist. Digitaal opgefrist. Ondertussen de Old Ones. Ja. Ja. ja, dat kun je wel zeggen. Hij is al in de 70, maar het is, het is nog een jonge god op het podium. Niet hoor, normaal, ik. hè? Helemaal. Ja. ja, maar om nou te voorkomen dat ik heel Zandvoort over me heen krijg... luisteraars. <laughs> Toch maar eentje van Elvis dan of? Ja, natuurlijk.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 So I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded polter truck I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all night bars I hopin' I could make myself a dollar making music on my guitar I got the same old story to them all night peers There ain't no room around here for a guitar man, we don't need a guitar man son So I slept in the hobo jungles, I roamed a thousand miles a track I found myself in Mobile, Alabama I Had a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jamming So I took my guitar and I said in I showed them what a band would sound like I was a swinging little guitar man Show 'em, son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 Ja, dat swingt door een goed godgieter. Schelvis Presby. Elvis Presley natuurlijk met zijn zwingende uh, band achter hem. En uh, ja, ik draai de eerst Cliff. dus dat mocht Elvis niet achterblijven. Dolly, we nee, nee, ja, ja, kijken ja, op ons klokje, klokje. Het is, zit er alweer bijna op, hè? Het zit, zit er alweer bijna op. Ja, we zijn alweer twee uur verder, mensen. Maar wat vond ik ja. het weer gezellig met jou. Ja, dat ja, is uh, iets gelijks. Wat was het weer knus? We hadden het hartstikke leuk met z'n tweetje ha, zo. En wat had je weer een lekker bakkie voor me gezet? Oh. Ja, ja, ja. Ik heb weer zo genoten. Hé, oh, hey, luister. koffie met de koffie. Luister, ja. ik ga eruit met een hele mooie. Ja. Een vroeger vriendinnetje van me, die heette N. Ja. En uh, ja, daar heeft David Gates, en dat is de liedzanger van de groep Brad, Die heeft daar zo'n prachtig mooi nummer uh, over uh, geschreven. Over op jouw Anne. verzoek? Ja, op mijn verzoek speciaal. Echt waar? Ja. God, jongen, wat jij toch niet te marshal hebt in nou, je leven? Pak de tissues of de, of de zakdoek. Oh, je gaat wat, hem, laten ga hem laten horen ook nog? Ik ga hem laten horen ook nog. Want dat kan nog net voor de klok van Hé hey, uh, Albert-Jan, hou je zakdoek bij de hand, hè? Ja. Want het wordt erg ontroerend weer. Uh, ik ben daar... In aankomende donderdag weer, dan val ik ja. er ook in voor mijn collega Ruud Jansen... die natuurlijk vier dagen per week normaal niet er uh, Lunch presenteert. Maar door de feestweek Beverwijk erg volle handen heeft. Dat heb ik maar, al uh, in het eerste uur al vermeld. Ja, ik ben er ook weer bij jou hoor, donderdag. Oh, wat, We zijn oh, weer met z'n tweetjes donderdag. Wat een geruststelling. <laughs> ja. Nou, hier komt het grootste gedeelte van het liedje en Als je wilt tenminste hoor, David ja. Gates. Tot donderdag mensen. Want morgen zijn Rob en Albert-Jan hier. Oké. Okay. Voor wordt lunch. Oké. Okay. Dus ik zeg tot donderdag. Tot donderdag. You never close your eyes. Oh, dat is hem helemaal niet, verdorie. <lacht> ja, die David Kees is wel lastig, hoor. Dan, oh, dan... jij ja, heb je gewoon in de maling genomen. Ja, maar, gewoon in de, maar ja. Dit, is, dit is hem wel. Ja, echt waar? Ja. Nou, ja. Heb ja, dat is een mooi nummer. Let op. Zakdoeken klaar. Tissues. We rollen wc-papier, maakt allemaal niks uit.